Mien, mag ik je poesje even zien, je poesje even zien, je poesje even zien. Tante Mien, mag ik je poesje even zien, doen me nou die lol eens, Tante Mien. Tante vond een poesje vanmorgen op haar mat Dat is beslist een achternee van de gelaarsde kat Toen zij het wilde aaien, toen sprak dat gekke beest Heb u wel schone handen? Ik ben net in het bad geweest Geen mens zag ooit zo'n kat, dus straat de hele stad Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Je poesje even zien, je poesje even zien Tante Wien, Mag ik je poesje even zien? Doe me nou die lolle stappen niet De kat kan ook nog zingen, het is wat een leuk gehoor Als Tante aan de afwas is, dan zingen ze in koor Dan klinkt heel mooi twee stemmen, de postkoest en zo meer En ook natuurlijke Janus Janus hij me nog een keer Zelfs van de directeur wat circus aan de deur, Tante Min. Mag ik je poesje even zien, je poesje even zien Je poesje even zien, Tante Min. Mag ik je poesje even zien, noem me nou die lol is Tante Min. Ze is een oude vrijster, geen man keek haar ooit aan Die trouwde met een ander en ze lieten haar maar staan Maar sinds ze met die kat zit, heeft zij nu zoveel keus nu staan er alle dagen steeds maar mannen voor haar neus. Die bellen bij haar aan en zijn niet de weg te slaan. Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Je poesje even zien, je poesje even zien. Tante wie? mag ik je poesje even zien? Doe me al die lol eens, Tante Wien. Tante Wien, mag ik je poesje even zien? Je poesje even zien, je poesje even zien. Je poesje even zien. Mag ik je even zien?